Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland is ernstig bezorgd over de inbeslagname van een Brits schip in de straat van Hormuz. Dat zegt minister Blok. De vrije en ongehinderde doorvaart van schepen is volgens hem van groot belang. Iran moet het schip en de bemanning snel vrijlaten.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 In de Duitse stad Kassel zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om te betogen tegen een demonstratie van extreem rechts. Ze beschouwen de samenkomst als een provocatie. In Kassel werd begin juni de politicus Walter Lübke bij zijn huis doodgeschoten. Hoofdverdachte is een rechtsextremist. Hij zit nog altijd vast. Het gebied in Kassel waar de rechtsextremisten demonstreren... is door de politie hermetisch afgesloten. In Zuid-Holland gold vanmiddag korte tijd code oranje vanwege noodweer. Een uur geleden hing er een bui boven de provincie die naar het noordoosten trok... en daaruit vielen hagelstenen van 2 tot 4 centimeter groot. Het ging gepaard met forse windstoten. Code oranje in Zuid-Holland werd een kwartier geleden weer ingetrokken. Voor de rest van het land, met de uitzondering van de wadden... geldt nog steeds code geel vanwege zware onweersbuien.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 Wat een spetterend begin. Entertainment voor jou. Ik zou zeggen, welkom en een hele goede middag. Mijn naam is Fred Heij. En tot 7 uur ben ik bij u met de lekkerste muziek. En we gaan lekker verder met... Uh, ja, David Blinko. En hij gaat het over... Love Street. Linko en Love Street. Ja, heerlijk nummer. Het is van de cd van Ohm, Paradise in the Ghetto. Hij was uh, toevallig uh, ja, ook uh, bij ons uh, op het uh, 24-hour. Dus vrienden van uh, Zandvoort uh, te gast eigenlijk. In, in, de, ja, in de toenmalige studio in de Amsterdam Beach Hotel. En ja, een heerlijke cd. Ik zou zeggen, uh, ja. Kun je, je hem bemachtigen? Uh, ja, uh, gewoon doen. Het is een heerlijke cd. We gaan wel lekker verder met uh, Gordon en hebben het over hou van jou. Blijf lekker luisteren. Tot 7 uur entertainend voor jou. En dat op je 104.5. 104, Waar kwam je vandaan? Wie nee, had jou gestuurd? Wist niet eens je naam. Dit had al veel te lang geduurd, er vrijwel onverwacht. Reddeloos verloren, verloor ik alle macht aan jou en werd opnieuw geboren. Hou van jou, na één seconde dicht bij jou, hopeloos verliefd te zijn op jou als nooit tevoren. the strong. 1 nou, seconde. seconde. Hopen Gordon. Verliefd te zijn, verliefd te zijn op FM. 106.9. Kabel. 104.5. En zie ik ook in half En natuurlijk kan je ook meekijken op www.zfm-live.nl En dat allemaal vanaf de Tolweg Tina. We gaan verder met uh, Belinda Kinnair. En uh, ja, het leven valt best mee.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 Ik denk dat ik mijn leven niet sluit. Town, waiting for the fall Het allemaal van de Mavericks. Daarvoor hoorde je natuurlijk blinde kineren en het leven valt best mee. En we gaan lekker verder met Doenja. Zij hebben het over Pluk de Dag. van Zandvoort en Omsteken. Die we vaker zullen gaan horen de komende jaren. Hier in de Perry Korsten. En de race. En ik ga u meenemen naar Kroatië. En dat is... Uh, ja, Luca Bassi. En over Mooi ja. Blijf lekker luisteren, tot 7 uur, entertainen body you. En dat allemaal hier vanaf de tolweg aan a Hij is hier van zandvoort. 106.9 en 104.5 op de kabel. Dalje pustije. A ja dalje luta ću, svaku drugu varat ću U njima tebe tražit ću A ja dalje lutaču i sa drugom spavat A tebe dalje sanat Čuješ li mila, mila moj? Thank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 Dus kom nu dicht bij mij Want ik wil dansen, ja dansen de hele nacht Leg zijn blik op één woord van jou dat volstaat want ik. Ik troost, zo kan ik bij je schuilen Jij geeft alles, je hele hart Er is niemand die mij zo goed zegt Ik zou geen ander willen Want wij zijn een paraplu.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 Dag Zondriaan, West, hier bij CFM Entertainment voor jou. Op je 106.9 en op de kabel 104.5. En we hebben iemand in de uitzending en dat is Frans Joostink. Frans, een hele goede middag. Goedemiddag. Daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Hè? Ja, ja, <laughs> uh, het is nog niet zo gek lang geleden dat wij elkaar gesproken hebben. Nee, dat klopt. Ja, en, en nu weer een, uh, ja, een geweldige single eigenlijk. En uh, ja, ja dat, dat sluit aan bij, uh, bij dit, uh, dit, dit seizoen, hè. Ja, zeker. Dat is de zomer. Ja, het weer wat, het weer wat eraan gaat komen deze week is het dus lekker zomers, dus het, uh, dan gaat het je goed doen hè. Dan, uh, ja, tuurlijk. Dan gaan we het lekker delen allemaal en dat is hartstikke lekker joh. En ja. Dat, uh, gaat het weer. Nog een lekkere vakantie gepland? Ja, wij gaan we, ja begin oktober gaan wij gaan vakantie. Dan uh, doen we dat ook uh, bij mijn onderneming, uh, dus ik ga het bal van gewoon lekker door. Ja. En dan uh, oktober gaan we lekker naar Turkije. Dus, uh, ja, heerlijk. Ja, weet, is ja. Zo is het, ja. Het is allemaal nodig natuurlijk, voor ons. He? Ik bedoel, nou, ja, ja, he. maar, we hebben het afgelopen jaar zo druk geweest, dus ik moet, ik moet wel even iets rust nemen. Ja, ja, ja. Ja, natuurlijk ja. af en toe moeten we even, even een beetje gas terugnemen. Ik bedoel, over drie ja. weken ga ik het ook eens een keer proberen. Dus, ja, Nee, <laughs> hey, ja, ja. Ja, ja, ik ga lekker naar Kroatië, dus dat is net... Lekker. Oh, uh, ja, het is wel een beetje in de, ja, een beetje in de richting ook. He? Ja, nou, dat gaat ook in Kroatië. Mooi land toch? Ja, dat is een heerlijk land, ja. Prachtig, ja. Zeker. Ja. En uh, ook mijn ouders. Of mijn ouders. Mijn op en heen. Ja, ja, zeker. Een mooi, uh, mooi land. Ja. Hé. Hey. Um, ja. ja. Deze, deze signal wanneer was hij uitgekomen, Frans? Hij is nou vier weken... Uh, oud, zeg Vier weken, oké. Okay. Uh, ja, <laughs> ja, nou ja. Ik heb, ik heb gezien ja, in ieder geval dat hij dat aardig opgepikt wordt. Ja, hij gaat als even helpen en gaat het zo ja Iedereen wordt lekker opgepakt We uh, hebben hydratische station Dus, dus uh, ja. ja. Ja, boven verwachting eigenlijk. Dus uh, hartstikke trots. Ja, wat, uh, wat heb, je, heb je nog meer uh, op, de, op de plank liggen als uh, alleen ja, dit nummer? Ja, ik ben nog niet echt bezig om te kijken naar het val, want Ik ben uh, ja, lekker rustig, toch? Alles op straat. Ja, ja, ja, nee, sowieso. Je moet, niet, uh, je moet niet te snel uh, achter elkaar iets willen, denk ik. Nee, maar goed, we, we zijn ja. altijd nieuwsgierig. Tenminste, ik wel. Ja, zeker. <laughs> ja, maar als, er iets, als er iets op de plak blijft, dan weet je dat als het eerst, weet je. Ja, ja, ja, ja. Hey, en ja, wat, wat, wat, ga je, wat, wat verwacht je van deze single eigenlijk? Uh, uh, ja, hij nou, verwacht hem eigenlijk nooit van een single, maar... Ja, ik hoop dat hij gewoon lekker, zoals het, zoals het nu gaat eigenlijk. Gewoon, dat hij lekker door, mee blijft lopen in ieder station. Ja. En dat hij lekker gedraaid wordt en uh, dat de mensen vrolijk worden. En, uh, ja. Dat hoop ik eigenlijk. Dus uh, dat is de... nou, daar een ja. verracier we wel, toch? Ja, maar, nou ja, vrolijk. Uh, daar zal het niet aan liggen, denk ik. Tenminste, nee. niet, aan, niet aan dit nummer in ieder geval. Nee, bedoel, dus, uh, ja, iedereen zegt het ook. Lekker nummer, lekker, ja, lekker vrolijk worden ze van de melodie is leuk. Ja, dat, dus, uh, uh, daar, ja, dat zeg ik. Het past lekker bij het zonnetje in. Uh, ja. Ja, de clip is ook uh, iets leuks om te kijken. Dat wil ik iets komen zo. Ja, al ja. eventjes YouTube inderdaad. En uh, nou ja, even, ja. Een, even een duimpje geven en uh, misschien nog een leuke reactie. Dat ja, is ook leuk, wel te prettig. Leuk. Ja, ja, ja, ja. Dus hey, uh, hij is maar bijna, bijna op 10.000, dus uh, hij gaat lekker. Ja, hey, en, uh, waar kunnen mensen jou nog vinden, Frans? Op je site Ik ben of ben uh, uh, Facebook? Actief, uh, op Facebook uh, heel erg actief. Dus uh, mensen kunnen mij uh, toevoegen. Als vriend kunnen mijn pagina liken. En dan uh, krijgen ze alle ins en outs te weten van Frans jou Ja, want je hebt uh, oneindig of uh, heb je uh, meerdere Facebook-pagina's, omdat uh, ja, bepaalde. Uh, aantal hoeveelheid leden uh, uh, ja, gaat het niet verder. Ja, maar een, uh, een, uh, een gewone pagina krijgt er het 5000 personen. Ja. En uh, een likepagina pagina is oneindig. Dus uh, ja, ze kunnen gewoon uh, naar wat ze willen. Ah, oké. Okay. En Instagram hebben ze natuurlijk ook nog. Dus je zit er ook wel actief op. Ja, het is Frans met een zet in ieder geval. Ja, Frans op z'n hè. Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja dus, uh, nee, uh, nee uh, ja, hartstikke leuk allemaal. Ja. Nee, dat uh, moet goed komen, Frans. We gaan ervoor. Ik, ik ga hem lekker draaien. Heerlijk man. En uh, ik zou zeggen, een heel goed, uh, heel goed weekend. En uh, alvast uh, ja, bij deze een heerlijke vakantie natuurlijk. Het is nog wel even, even verder weg, maar het geeft niet. Nee, maar toch? het wordt om naar te kijken, toch? Ja dat toch, een lekker vooruitzicht. Hé hey, Frans, ja. ik ga hem draaien. Hé, hey, bedankt je tijd, ziet. Jo, jij ook en een uh, goed weekend. Hoi hoi. Komt ja, aan, dat is de zomer. Dat is de zomer, zo is het. De Goudi is verdreven door de mooie lentezon. Het duurt nog even vol. Ik kan liggen hier op mijn balkon Dat is de zomer In alle Na nou, al die maanden hebben wij een zon bestellen vindt, dat is de zon Dan, ja, Frans Joostink. En ja, het het over. De zomer. Of dat is de zomer. Zo moet ik het zeggen. En um, ja, we gaan een lekker plaatje draaien. En dat is uh, uit de, de Entertainment for You. Dutch Top 5. En dat is uh, onze Jeff van Vliet. En we hebben het over Gabber. En ja, Jeff van Vliet is hier aanwezig. Uh, ja, binnenkort in de studio. Uit de Entertainment for You. Dutch Top 5. Mag ik je bedanken, voor wat jij hebt gedaan Jij was echt mijn gabber, jij bleef altijd achter me staan Alle vrienden lieten mij vallen Zogenaamd te druk Maar het kan er ook gebeuren te maken uit Amsterdam. Hij is weer terug. Gabber. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Nog eventjes voor het nieuws van uh, 6 uur. Dus ik zou zeggen, blijf er zeker lekker bij. Tot zeven uur ben ik bij u. Call en dit is uh, Jay and the Americans. En ze hebben het over Karamia. Ja. Ik zou zeggen, tot zo in tweede uur. Must we say goodbye The time we part.